Wel waren er ongeregeldheden in andere steden heviger. Vooral in Manchester en omgeving werd geplunderd en brand gesticht. De helft van de Nederlandse pensioenfondsen heeft zijn dekking zien zakken tot onder de 100%. Dat blijkt uit berekeningen van pensioenadviesbureau Mercer. Daaronder zijn de grootste fondsen zoals het ABP en Zorg en Welzijn. De meeste fondsen hadden de afgelopen maanden een dekking van boven de veilige grens van 105%.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort En de zomerhits. CFM. Dit is de zomer van ZFM. Het een keer een zwart knopje. Nou ja, oké. Okay. Ja, sorry voor de stilte, dames en heren. Maar, uh, ja, en meneer, meneer Maurice gaat u gewoon even uur excuses binnen. Ik lag nog te slapen. U sukkel heeft ze verslapen geworden. Dat kan het ja, ik er niet meer Ik om twee uur kan je dan nog slapen? Nou, ik lag om vijf uur vanochtend. Ja. Door mijn werk. Ja, door je werk. Ja. Ik nog ga nog gaan twaalf uur dicht. Ben... Maar goed. Nee, ik ben later dicht. Uh... Oh, later dicht. Ja. Okay. Nou, ik wil later Oké, nou, vrij. Volgende, week ga, volgende keer ga ik je gewoon om één uur in nest bellen. Als je tenminste zo liet je je telefoon bij hebt. Ja. Maar... Die ben ik ook nog eens een keer vergeten. Ja, wat een sukkelpunt. Nou ja, oké. Okay. We, We zijn, zijn er. We vernieuwen al die mensen die ongerust bij de radio zitten. Wat, wat is er aan de hand met die mensen? Ik denk dat dat al heel best iets verder. Dat komt door die centorens uh, ja? die uh, eraf liggen. Daar hebben alle radiostations last van en wij ook. Oh. Dat was het eerste kwartiertje, hadden wij gewoon geen bereik. We waren er wel. Ja, ja. Maar we hadden nou, geen bereik om te eten. Ja, ja. Vind ik een mooie smoesje, jij ja, niet? Ja, en op de computer deed hij het ook niet. Nee, natuurlijk. <lacht> nee, Oké, okay. goed. Maar ik vind het wel zin. Ik heb speciaal iemand gezegd. Ga nou luisteren om twee uur. Want dan hoor je, dan hoor je mij gezellig. Luik op de radio. Nou, en ze is natuurlijk in slaap gevallen. Dat zit er niet in. Die, die denkt, nou ja, lekker naar de radio luisteren. Lekker. We zijn een beetje ziek en zo. Nou ja, ik denk, lekker naar de radio luisteren. Is er niks? Maar nou, goed, we zijn we weer keurig netjes begonnen met Sound of Silence. Ja, nou, het was een erg lange versie dan. Ja. <laughs> het was een 12-inch versie in dit geval. Goed, oké. Okay. Ja, 12, volgens mij 50 inch. Ja, nou, het zal wel. We gaan in ieder geval beginnen. Dames en heren, leuk dat u er toch uh, misschien nog bent. Uh, ik hoop dat u er nog bent. Uh, Jan, bijkomen van het afgelopen weekend. Want was het weer feest in Zandvoort, hè? Zeker wel. Ja, jij, jij was er niet eens, je weet het niet. Maar het was uh, weer vreselijk ik gezellig. Ik heb het wel gehoord. Het was afgelopen vrijdag weer vreselijk gezellig uh, in, uh, in de Halterstraat. En uh, zondag op het strand ook. De rest weet ik niet, want daar was ik niet bij. Ik weet het alleen even niet pleit. Maar meteen, bij de, op het strand was het ook leuk. En uh, bij de Halterstraat was het ook leuk. En, nou, ik hoorde dat zaterdag ook op zich wel leuk was. Maar later op de dag, was vanwege de regen. Ja, ik hoorde van een collega Beentje van mij... dat ze hier op het kleine bestel speelt, dat, dat, dat, dat, dat, 12 man stond. No. Ja. ja, hier op vijf was rust, maar een hot was was wel druk, ah. uiteindelijk. Nou ja, oké, okay. geeft allemaal niet. Nee, nee. het ah, zijn zo. We gaan gewoon beginnen. He? Ja, waar gaan we, gaan we beginnen? We gaan beginnen met Percy Sledge. Ja, ik heb weer een stapel singeltjes meegenomen. En uh, nou, dat is de, dit stapeltje redden we wel vandaag, dat wordt wel leuk. Uh, Percy Sledge, uh, Sledge, gaan we draaien. Just out of reach of my two empty arms. Hier is hij, Percy het is gevoelige stem. Ja. Just out of reach of my two empty arms. En uh, lekker oud En u weet het, dit zijn de vinyljaren. Dus we draaien alleen van singeltjes en LP's vandaag. En er komt geen CD de speler in. Laten we dat maar vast, uh, vaststellen. Dan weet u dat vast... We gaan in ieder geval gewoon lekker uh, muziek draaien tot uh, vier uur aan toe. Even onderbroken natuurlijk met het nieuws en het weer. Uh, in verband met de tijd laten we haar lopen. Maar zitten vandaag, wel dan, dat zouden we dan nu al moeten doen. Dat, dat doen we even niet vandaag gewoon lekker. We gaan gewoon lekker door met plaatjes draaien. De jury had het al door, die is ook niet gekomen. Nee, natuurlijk niet. Die stond ook in de wachten samen met mijn kwartier voor de deur. Dus die ouwe die zijn van, uh, mag ik zei, oh, naar huis? Okay. Ik zei, ja dan ga ik maar naar huis. Oké. Ik zei, ik, ik, ja, prima, heb, ze, ik heb ze nog geprobeerd een kopje koffie aan te bieden bij José. Maar ze waren zo kwaad dat... Uh, ja Naar Volgende week nieuwe jury ja. Hoeft ze ook nooit meer terug te komen deze Nee nee vind ik wel hoor. Ja. Als je niet geduld hebt om 10 minuutjes te wachten Nou tien minuutjes een okay. Ja, okay. Dan ben je ja. gewoon ontslagen ja Dan deze zijn ze ontslagen <laughs> <laughs> Oké okay. Nou we gaan gewoon door Volgende single is van Judge Dredd Dames en heren Judge Dredd moet ik zeggen Laat ik het nou netjes uitspreken alsjeblieft uh, Judge Dredd en uh, dat nummer dat heet Big Six Six hè All right, get ready. Little by blue come blow up your horn. The sheep's in the meadow and the cows in the car. Aye, aye, aye. Where is the boy that looks after the sheep? He's under the haystack with little bo peep. Ay ay Uh-huh. Uh-huh, uh-huh, uh-huh, uh-huh Right, the name of the game, Little Pie Blue Little Miss Muffet, sucked out of Tuffet, knickers all tattered and torn It wasn't like a spider that sat down beside her, it was Little Pie Blue with the arm Uh-huh, uh-huh, uh-huh, uh-huh Right on, here we go Ticki Taka Tiki Taka Tiki Taka Taya What fiya pussy catcha fire Name of the game Little by Blue Uh-huh Uh-huh Uh-huh Uh-huh Uh-huh uh -huh. Right next verse Black pussy white pussy pink pussy blue The name of the game is Little By Blue Aye I... Uh-huh, uh-huh, uh-huh, uh-huh Right on! Rasta for I, Rasta for me Little by blue in a ganja tree Smoking the weed Uh-huh The burning deck played a game of cricket The ball rolled up his trouser leg and he stumped his middle wicket. Uh-huh uh huh uh huh uh huh Right on Ticki Taka Tiki Taka Tiki Taka Taya pussy catch a fire Yeah, little by blue Uh-huh, uh-huh.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 Leuk plaatje is dat. Judge Dredd. En als je naar het hoesje kijkt, dan staan er een paar hele gevaarlijke heren op. Moet je toch kijken, van die kleerkasten. Met een vuist, daar elkaar nou, Dat zal wel. En het leuke is, het is een heel oud singeltje uit een discotheek. En uh, je had toen de tijd, uh, toen dit een hit was, ik denk zo rond de jaren zeventig. Uh, had je altijd, uh, die disjogjes die schreven dan op het hoesje, wat voor soort muziek het was. Dus die stond op hoekentakken. <laughs> Nou, dat klopt wel. Ja, want ja, dat was ook een term die Joost de Draaier toen heeft uitgevonden. Toen de eerste, een beetje, zo beetje de eerste reg reggae platen in Nederland uitkwam. Toen werd dat door Joost de Draaier geloof ik uh, betiteld als hoekentakkenmuziek. Dus nou, oké, okay, dat staat hier dus ook op, op het hoesje. Hoekentakken. We gaan door met... Uh... Big Pussy, Black Pussy... Wat was het? Big Pussy, Black Pussy, White Pussy, ja, bluesy, bluesy, white bluesy, Blue ofzo. Ja. Felt, ja. The name of the game is Little By Blue ofzo. Zoiets was het. Uh, the Four Seasons, dames en heren. Een uh, band die al heel lang uh, begin jaren zestig uh, bestond. En um, uh, grote hits had met Cherry en Walk Don't Run en... Uh, Baggin en zo, dat was ook van hun. Ja, ja. Um, in de tijd ook in Amerika... ...een beetje de, de tegenhangers van de Beatles natuurlijk. Maar de Beatles wonnen dat duidelijk. Uh, de, de, ik weet zelfs dat er een LP in Amerika... ...ooit is verschenen met op de ene kant... ...de Beatles en op de andere kant... ...de, de, de Four Seasons. Maar goed, dit is een uh, liedje uit een wat latere periode... ...van, uh, van deze band. een Beetje meer uit het eind van de jaren zestig. En het uh, is een uh, prachtig nummer... dat heet Silver Star. Hier zijn Four Seasons... Oh, oh, oh, oh, was een Silver Star van de Four Seasons. Een liedje uit de wat latere jaren van de band. Kon je ook goed horen. Tenminste, Ik weet niet of dat in de eten ook hoorbaar is. Maar in ieder geval dat kon je aardig horen. Omdat deze single dus stereo was. En uh, dat deden ze in de jaren 60 nog niet hoor. Stereo singeltjes maken. Nee, dat deden ze toen nog niet. Maar allemaal mono. Um, Four Seasons dus. En Silver Star. Nou, u weet dat we dames en heren in dit programma ook af en toe een beetje een aanval doen op uw lachspieren. En uh, dat gaan we nu dus weer doen. Uh, maar in de aard van ons programma doen we niet van dat moderne cabaret... maar zoeken we gewoon lekkere oude klassiekers op... en uh, lekkere oude fragmenten van die oude conferences en zo... die echt leuk zijn. Uh, vandaag, nu heb ik voor u Paul van Vliet. Ja. Uit zijn uh, One and Show Noordwest die hij opvoerde in 1966... en later onder andere... in het toenmalige Scheveningstheater... theater moet ik zeggen... waar ook een LP van uit is gekomen... dubbel LP. Maar deze, dit, nu komt het... van een LP, een dubbel LP, die heet... Dubbel van het Lachen. Twee LP's met de hoogtepunten... uit beroemde programma's. Nou, van Paul van Vliet... draaien we een fantastische conferentie. Uh, dat is heel leuk. Duurt even, duurt 6 minuten 24. Maar goed, dat doen we niet. We laten het gewoon... lekker doordraaien. En... Het heet Het Reservaat. Dag dames en heren, hartelijk welkom in het Van Rappart Reservaat. Dat in de zeventiger jaren werd gesticht en de zeldzaam geworden. Nederlanders uit die dagen voor het nageslacht en de vergetelheid te bewaren. Leuk dat u alle naar het Reservaat bent gekomen om de rondleiding mee te maken. Ik hoop dat het leerzaam en genoeglijk voor u allen mag zijn. Ik ben vandaag uw gids. Mijn naam is Hasslinghuis. Ik hoop dat onze rondleiding leerzaam en genoeglijk voor u mag zijn. Dames en heren, ik heb een vriendelijk verzoek als uw gids. Wilt u tijdens de rondleiding uw kinderen aan de hand houden... en meegebrachte etenswaren niet ter voeding aanbieden? Hartelijk dank voor uw bereidwillige medewerking. Dan gaan we kans beginnen, dames en heren. En sluit u dan zoveel mogelijk van achteraan aan... En volgt u mij dan nu naar het eerste hok? <lacht> Bij elkander neemt u alstublieft en stopt u maar. In ons eerste hok is ondergebracht de laatste kleine kruidenier. Gevangen vlak voor het moment dat hij tussen twee supermarkten werd doodgedrukt. <lacht> Op zijn eigen verzoek heeft hij een hok van hout. <lacht> ...en hij zit op een paar kisten die geheel gevuld zijn met de ouderwetse Hollandse kruideniersmentaliteit. Deze kisten zijn een geschenk van de christelijk Historische Unie. Bekende uitspraken van de kleine kruidenier waren... ...had u anders nog iets gehad willen hebben? Wil de kleine soms snoepen? En het is iets meer, mag dan? En ik wijs u tot slot nog op een interessant detail. Aan de achterzijde van zijn hok ziet u een klein deurtje. Als de rest van het reservaat gesloten is, kan je bij hem nog achterom geholpen worden. Deze kant uit naar het volgende hok en stopt u maar. Daarin ondergebracht een hof. Dame. De hofdames werden oorspronkelijk aangetroffen achter de troon van hare majesteit de koningin. Jarenlang heeft men niet geweten wat ze daar stonden te doen. Maar na uitvoerige bestudering van de stukken... <lacht> ...heeft men uit de gelaatsuitdrukking kunnen afleiden dat ze daar hun plas stonden op te houden. ...of dat Hare Majesteit dat niet zelf behoefte te doen. Kan daar niet te diep op ingaan... Dan ...volgt u mij deze kant uit naar het volgende hok. Waarin ondergebracht een van onze laatste aankopen... ...een lid van de katholieke volkspartij. Kwam in vroeger jaren in grote groepen in het wild levend voor... Zijn soort is uitgestorven in de 70er jaren... ...toen het beleid van de KVP steeds meer ging lijken op het opstaan... ...s morgens vroeg in de wintermaanden. Beetje naar links draaien, beetje naar rechts draaien... ...en er toch niet uit kunnen komen. <applaus> Ook hier weer een interessant detail... Sinds november 72 heeft hij last van rode, jeukende vlekken. Dat is verkiezingsuitslag. Deze kant uit, dames en heren, stopt u maar. Inmiddels zijn we aangekomen bij onze pastoorsrots. Waarop u daarboven ziet zitten de laatste ongehuwde priester. Zit op een rots, houdt niet van hokken. is oorspronkelijk wel verloofd geweest... met een kloosternon van de orde van het heigend hert. <lacht> maar is nu zelf bij ons in het reservaat ter jacht ontkomen. <lacht> en wij voeren hem iedere dag om 7 uur een groot stuk vlees... om te kijken of het nog zwak is. <lacht> maar het is sterk gebleven. We gaan deze kant uit, dames en heren. Denk je om het afstapje, het is mij persoonlijk ook nog lotter gewonnen. En in dit hok ziet u een moeder van tien kinderen. Geen pil bleef erin. Deze fraaie soort werd in vroeger jaren veel waargenomen in de zuidelijke provincie, in Brabant en Limburg. En zij is ons geschonken. Het is een present-exemplaar. ...door de sociale dienst, die haar te duur vond worden. Zij is juist herstellende van een kleine inzinking... ...omdat de directeur haar gevraagd heeft... ...hoe bevalt het hier? En met opzet hebben we er geplaatst naast de pastoor... ...want ze was zo aan gewend dat hij langskwam. Deze kant uit naar het volgende van. ...en daarin ook fraai een verstelnaaister. Verstelnaaister. <lacht> Kwam in vroeger jaren in de beste families voor. Had mee, maar zo dat je het niet merkte. <lacht> Deed met haar eenvoudig naaiwerk de familie versteld staan. En wat met de hand gedaan kon worden, dat werd met de hand gedaan. Om de machine te sparen. Zo maakte zij van oma's oude nachtjapon nog een schitterende communiejurk, die later vermaakt voor klein broertje nog jarenlang meeging als schimpak, daarna verknipt tot knielappen, oorvarmers en winterwanten, ten slotte werd hersteld tot een keurig onderbroekje dat met kerstmis aan de armen werd geschonken. <lacht> u voor dit spontaan applaus, ik ben zelf ook altijd dolgelukkig als ik deze zin er heel uit heb getreden, <lacht> en volgt u mij naar het volgende, tevens laatste hok waarin ondergebracht de trots van de rapatrees een Nederlandse maagd, <lacht> kwam heel vroeger voor op middelbare scholen, deze hier is gevangen op de Rijksweg Zwolle Amersfoort, <lacht> ...toen ze stond te liften van Staphorst naar Amsterdam. Mag absoluut geen bezoek. En heren, wilt u vooral niets door de tralies steken? Wat <applaus> hè? Ik zei natuurlijk iets verkeerd, dames en heren, want dat was helemaal niet op 1966. Van u en van het Van reservaat. ik hoop dat het leerzaam en genoeglijk voor u mag zijn geweest. Ik wijs u nog op de mogelijkheid dat u, dames en heren, lid kunt worden van ons Van Fonds. Uw bijdrage en contributies worden besteed voor aankoop van andere zeldzaam geworden Nederlanders die wij graag in ons reservaat willen opnemen. Zoals een scharensliep, een paardensmid, een straatmuzikant, een rijwielhersteller, een koetsier, een directeur van een gesubsidieerd toneelgezelschap, een Scheveningse hotelhouder en een gids die geen fooi wil hebben. <lacht> Ik zei u al, uh, ik uh, zei iets verkeerd, natuurlijk. Want dit was helemaal niet in 1966. Want uh, dit was uit de uh, jaren 70, deze show. En dat kon je natuurlijk ook merken, omdat hij het, uh, het al duidelijk had over 1972. Dus sorry dat ik het even het verkeerde jaartal noemde. Maar deze show die is dus uit uh, uh, 73, denk ik, zoiets. Zo ongeveer. Um, Paul van Vliet, dus live in het Scheveningse Circus Theater. En wij gaan lekker door met muziek. En we hebben nu voor u de Voortops. Prachtig, hit. Um, het was eigenlijk een origineel nummer van, uh, van een andere band. Maar daar ben ik te naam. Dat uh, ontschiet die namen nu gewoon van. Um, uh, ...iets met banks of zo. Dat weet ik niet meer precies. Maar goed, dat kijken, kunnen we altijd nog even nakijken natuurlijk... ...op onze on ...in onze onverplees uh, encyclopies en zo. Maar we draaien nu de versie van de voortops ...en het was een gigantische hit. Don't walk away, René. Juist. ...dat uh, die andere band trouwens... ...waar dit uh, oorspronkelijk een hit van was... ...en geadopteerd werd zoals het heet... ...door Holland Dozier Holland... ...het beroemde producers uh, trio... Uh, ...van uh, het merk Tamla Motown... ...en zij schreven zelf ook vele hits... ...maar zij produceerden ook natuurlijk mooie covers. Fortops, een van die legendarische Motown bands... ...die zo'n beetje sinds 65 aan de weg timmerde... ...met onder andere Reach Out, I'll Be There... ...The Same Old Song... ...en allemaal dat soort prachtige liedjes. En dit dus, Don't Walk Away, René. Volgende nummer is uh, weer iets heel anders, want u weet, we springen van de hak op de tak in dit programma. We houden gewoon lekker, uh, we doen van alles wat. En de volgende artiest uh, is Peter Gabriel. Uh, nadat hij uh, Genesis verliet, verlaten had, zo, uh, en Phil Collins zijn opvolger werd bij die band, heeft hij ook nog een aantal uh, solo hits gemaakt. En een van die hits draaien we nu. Peter Gabriel. En het nummer dat heet Salisbury Hill. Lekker, hè? Salisbury Hill was dat uh, van Peter Gabriel. Uh, begonnen uiteraard met de band Genesis. En daar is hij uh, in de 70e jaren uitgestapt. En ging toen uh, solo verder en uh, scoorde toen nog wel een aantal hits. En drummer uh, Phil Collins van Genesis die nam toen zijn plaats als zanger in. Want ze vonden dat het stemgeluid van Phil Collins het uh, meeste leek op dat van Peter Gabriel. Nou. Oké, okay, dat is uh, Genesis Salisbury Hill solo single dus van Peter Gabriel. Later had hij bijvoorbeeld ook nog een gigantisch hit samen met Kate Bush. Uh, Don't Give Up. Ook zo'n prachtig nummer. Uh, we gaan verder met Manfred Mann's Earth Band. Ja, ja. Ook zo'n band die al um, heel wat jaren in de muziek zat toen deze single uitkwam. Uh, oorspronkelijk begonnen onder de naam uh, het Manfred Mann Quartet of zoiets. Daarna werd het gewoon, um, toen speelden ze jazz. Gewoon jazzmuziek. Later werd dat gewoon Manfred Mann uh, met zanger Paul Jones. Toen uh, begon het uh, eigenlijk het hitwerk. En nu kunt u dat herinneren. Misschien nog Doa Diddy Diddy. En uh, With God on Our Sides. En Pretty Flamingo. Oh nee, Pretty Flamingo. Ja, ook Pretty Flamingo nog. Um, daarna, uh, toen Paul Jones de band verliet, kwam Michael Dabo daarvoor in de plaats. En toen hadden ze weer gigantische hits. Als onder andere HHZ, The Clown en The Mikey Quinn. En uh, de periode daarna werd het Manfred Man's Earth Band. En uh, toen gingen ze een beetje meer de progrock tour op. Dus een beetje de progressieve rock and roll tour Maar het waren wel gewoon allemaal prachtige nummers. Dit is een van hun eerste singles de, van uh, de Manfred Man Earth Band: Spirits in the Sky. Geesten in de Nacht. Yeah! yeah. Crazy Janie and her mission man We're back in the alley Trading hands Saturday night Well Billy slammed on his coaster brakes Said anybody wanna go to Greasy Lake It's a mile down on the dark side of Route 88 I got a bottle of Rosie Let's try said I'm hurt. Spirits in the Night Zo heette het, niet Spirit in the Sky, maar Spirit in the Night Ja, Geest in ja, ah, Dat zei je wel weer goed Ja, nu zei we <laughs> wel weer goed Prachtig liedje van Manfred Man's Earth Band Dames en heren en, uh, Ja, eh, dat dus, <laughs> is dus een beetje van Draai eens wat muziek van jezelf Ja, ik heb helemaal geen no LP's <laughs> en, en we draaien alleen maar van vinyl Ja, dat is niet anders uh, Volgende keer ben ik weer zo'n LP van mezelf meenemen misschien, als ik uh, moet thuis kijken Maar uh, ja, we hebben vandaag alleen maar singletjes en uh, leuke singeltjes vind ik, want we doen het natuurlijk zeer variated. Volgende nummer is weer een, uh, een hit uit de disco-periode, zo rond 75. Um, we kennen hem ook van uh, Simply Red, die heeft hem ook nog eens een keer opgenomen. Maar ik, vind, ik ben altijd toch een beetje voor de originele versies. Zie je de gapen, man? Ja, sorry. <laughs> Binnen 55 minuten wakker. Niet te geloven. Um, Harold Melvin en de Blue Notes maakten van dit nummer een fantastische hit. If You don't know me. Bye now.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 only act like children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 If You Don't Know Me By Now. Wat een prachtige muziek. Gamble en Huff schreven het en produceerden het ook uit de beroemde stal van de Philly Sound, zeg maar. Dat was toen de tijd heel beroemd, rond de 75 doorbraak. Uh, Three Degrees, noem dat maar op. De OJ's, al dat soort bands. En daar hoorden ook Harold Melvin en de Blue Notes bij. En het nummer dat heet dus uh, inderdaad If You Don't Know Me By Now. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.